Moeten Willem en Willem excuseren. Die uh, zijn uh, herstellende. Welte door de griep. Hmm. Nou. Gilles, gilles. Goed, wij uh, beginnen. Maar zoals altijd met het rondje. Wat was er in, in het literaire nieuws? Els, weet jij wat? Ja, ik wou een stukje voorlezen. Ja, doe maar. Want ik was <coughs> erg intrigeerd door Mariolijn Maxime Februari. Ah oh, ja. ja. Die zag ik bij Pauw en Witteman. En ja. ik heb toch werkelijk... Ja, vijf minuten zal wel te lang zijn. Maar zo zit ik... Ik herken er helemaal niets, hè? Terwijl we ze hier in Goorlen toch. in optima vormen ja. hebben gezien, hè? En ik heb eigenlijk wel. of eigenlijk. Ik heb wel bewondering. voor haar schrijverstalent en haar inzichten enzovoort ja. enzovoort. Ik denk. ik was helemaal verbluft. Echt, waar heb jij het ook gezien? Nee, jij, jij, jij, gezien. Niemand je, gezien. Nee, ze was nee, ook heb... bij de Wereldrijd door geweest. Ja, daar? Maar je, daar moeten nee, ze ja, niet ja, meer, Marjolein. en nieuwe foto's zien? Dus dan zag je hoe ze was en hoe ze nou is. Maar het is en... verbluffend, hè? Ja, ja, ja. Maar toen ik dat... Ik, zet... ik denk nee, dat kan niet waar zijn. Nou, wou ik dat stukje voorlezen. Tenzij je het te lang vindt, dan lees ik het niet voor. Nou, ik maar lees maar voor. ik lees het voor. De Maakbare Man, heet het. Notities over transsexualiteit. Is uitgegeven bij Prometheus... en voor de Luttele som van 1495. Kun je het allemaal weten. Het is een iemand onderwijzend boek... Geschreven zo lijkt het om van het gezeur af te zijn. Toen schrijver, filosoof en columnist M. februari in de herfst van vorig jaar bekend maakte voortaan als man door het leven te gaan, voelde ik me aanvankelijk bedrogen. Ja, zoiets had ik ook. Als bewonderaar van haar werk had ik geregeld gedacht Goh, Marjolein, Nederland heeft vrouwen zoals jij nodig, nodig en nu disserteerde ze. Deze primaire reactie was natuurlijk bot en misplaatst. Bedriegen is een daad en daar valt februari niet van te betichten. Hij lijkt geboren in een lichaam dat niet past bij hoe hij zich voelt. Dat is kennelijk zo onverdraaglijk dat in een draconische maatregel... als het levenslang slikken van testosteron te prefereren valt. Ondanks dit soort inpraten op mezelf knast het nog steeds flink in mijn hoofd. Veelzeggend is dat. Zo werkt iemands gender dus op je in... Gender, dat is het niet-biologische aspect van geslachtelijkheid. Een ander ziet jou als man of vrouw en dat kleurt verregaand en grotendeels onbewust diens denken over jou. Dus als een publieke persoon van gender verandert, is dat een opzienbarende gebeurtenis en dat snapt februari best. Dit boek is te lezen als een soort antwoord op alle uitgesproken en onuitgesproken vragen die sindsdien op hem af zijn gekomen. Het is ook een lesje in etiketten. Vraag een transseksueel bijvoorbeeld niet naar operaties... want dan vraag je in feite naar iemands geslachtsdelen. Is dat netjes? En accepteer dat mensen behoren tot het geslacht... waartoe ze zeggen te behoren. Februari vertelt over het diepe gevoel van schaamte... dat hem vergezeld ging omdat hij, man met een vrouwenlichaam... gezien werd zoals hij niet gezien wilde worden... Het is dan ook ontroerend om te lezen wat een opluchting het is als hij na een aantal maanden hormonen slikken in een vreemde bakkerswinkel als man wordt aangesproken. De transitie is gelukt, de genderkloof is overgestoken. Niet dat dit boek volstaat met persoonlijke ontboezemingen. Het is eerder iemand onderwijzend van opzet, inclusief verwijzingen naar handige sites... We leren dat transseksualiteit vaker voorkomt dan we denken en losstaat van seksuele voorkeur. Februari gidst ons door de bloeiende subcultuur der transseks transseksuelen en presenteert korte port portretjes van bekende transgenders. Maar hij vertelt ook wat er precies gebeurt als je testosteron slikt. Je wordt echt veel sterker en je libido, libido stijgt tot onredelijke hoogtes... al daalt het pijl na enige tijd wel weer. Tja, dat zijn ondanks onszelf toch dingen die we graag willen horen. Ondertussen voel je steeds dat dit niet het soort zaak is... waar februari graag mee voor de dag komt. Dat maakt dit ook tot een wat ongemakkelijk boek. Een mediamoment om van het gezeur af te zijn. Eerlijk gezegd hoop ik mezelf over enige tijd... Helemaal niet meer in dit soort termen te beschrijven. Verzucht maxim februari ergens. Dan ben ik deze hele periode vergeten en leef er zonder verdere toelichting op los. Een man met een verleden. Mm -hmm. oh, leuk. Mm -hmm. is het. Ja, goed, ja. Geschreven ja. ja. ja. ja. ja. door... Marian Slob. Marian slop ja. ja. Ja, dus het hele verhaal wat in de jaren zestig toch wel een beetje... Uh, getriggerd door... Uh, Allee, hoe heet ze? Simone de Beauvoir, hè, die zegt... Uh, je bent niet als vrouw geboren, je wordt vrouw gemaakt. En uh, ik dacht toen al... dat lijkt mij me onzin. En, uh, <laughs> met vier dochters... Uh, en een kleindochter. Uh, kun je eigenlijk wel constateren... dat er weinig aan te doen is. Hoe, uh, hè, aanvankelijk. Je kunt nog zoveel autootjes geven aan meisjes. Dat dus wil nog niet zeggen dat ze het leuk vinden. Dat ze toch niet liever met poppen spelen. En ook al zouden ze met auto's spelen, dan uh, kunnen ze nog heel erg meisjesachtig zijn en zich 100% meisje voelen. Maar uh, ik heb ook wel heel lang gedacht: waar is dat nou nodig? Je kunt toch leven zoals je wil? Je kunt toch gewoon een jongensachtig meisje zijn of een meisjesachtige jongen. En uh, iedereen, iedereen wil dat toch accepteren. Maar blijkbaar zit dat zo diep in iemand. Maar, ik denk ook maar wat zeg je nou dat Simone de Beauvoir gelijk had of ongelijk? Nee, ongelijk. ongelijk. Omdat ongelijk. zij dus inderdaad zei: een, een meisje wordt niet. Wordt niet geboren, dat wordt gemaakt. Ja. Uh, uh, dus uh, waarmee zij wilde zeggen... of je nou als jongen of als meisje geboren bent, maakt niet uit. Je wordt daarna gevormd uh, door de wereld... die jou beschouwt als meisje of jongen. Ah. En uh, nou ja, dat leek, dat leek op dat moment eigenlijk ook al echt een paar stappen te ver. En... Uh, maar door die transseksualiteit is dat daar helemaal onder, uh, onder gehaald natuurlijk. Ja, natuurlijk kan je best een meisjesachtige jongen zijn. Maar, of omgekeerd. Maar dat vind ik nog wel wezenlijk iets anders dan dit. Transgender gedoe. Ja, oké. Okay, nee, maar goed, die behoefte... Uh, dat, dat mensen zo diep geworteld behoefte hebben om anders te zijn. Ja. Om die andere seksen te zijn. Maar, waarin zit dat dan? Dat is... Uh, je kunt je toch wel voorstellen met mensen, er dus worden kinderen geboren natuurlijk, uh, die, die, waarvan het geslacht onduidelijk is. Hè, dus je, daar kun je wel goed voorstellen dat er, dat er iets moet dat gebeuren je, ja. of dat er een keuze ja. gemaakt moet ja. worden. Ja. Ja. Ja. Hè, maar mensen die uh, aardelijk gezien helemaal, uh, of man of vrouw zijn. En, uh, kun je, ik kan me heel slecht voorstellen dat je dan niet toch gewoon kunt leven zoals je... Zoals je wilt leven. Ja, ja. Zal het brein en, zijn? Natuurlijk zal het brein gradatie. zijn. Het ja, is een soort gradatie tussen mannen en vrouwen. Je hebt echte vrouwen die heel vrouwelijk vrouw zijn. En je hebt van die manwijven, die eigenlijk mannelijk vrouw zijn, maar het zijn wel allemaal vrouwen. En dat is een andere soort dan de, dan de mannen met een vrouwenlichaam. Want dat, de, de, de, de, die, zitten in, die zitten anders in elkaar. Ja, maar dat en, zit toch wel hier. En niet, niet in dat lichaam, maar zit toch dat echt dat in die geest. In ja, zit, dat is, hormonaal, dat is dat ook hormonaal, is hormonaal bepaald. bepaald ja. dat is, ik denk dat het hormonaal bepaald is. Ik, denk dat, ik denk dat dat, dat in, in, de, in de baarmoeder al wordt aangelegd in welke richting je naderhand ja bij het mee zult moeten doen. Ja, maar Krabij, um, ik had, uh, had uh, Maxime Februari uh, uh, toch een heleboel testosteron nodig. Ja, Zodat zij het... geboren is met een hele berg testosteron, die. Uh, <laughs> meer testosteron dan het gemiddelde nee, meisje. Omdat zij een, een, een, een, een vrouw is, zeg maar, uh, psychisch. Psychisch is, of Fysiek, fysiek. is ze een vrouw, ja. psychisch is ze een man. man ja. En om, dan, om, dan, om dat te laten kloppen moet ze fysiek natuurlijk testosteron ja, gebruiken ja. om ja. haar lichaam bij de geest te laten ja, dat passen. Ik wel, maar dat die behoefte ja. zo groot is, dat je dus ja, niet ja. kunt leven als, als een mannelijke vrouw. Of als een, uh, je hebt natuurlijk lesbiennes die zich ontzettend mannelijk gedragen zonder dat ze behoefte hebben om een man te worden. Maar goed. Het is een uh, interessant vraag. Ja, is, nou. ja, ja is, en we hebben het weer zo ja, bijzonder uit de gedaan. Nou, wat ik heel leuk vond bij wat zij vertelde, onder andere ook bij de wereldrijd door. Dat was dat, dat uh, ze ging zich op een gegeven moment. Ze vertelt, hier, hier wordt dan geschreven hij, over ja. de bakker. Hij ging dan op een gegeven moment. Uh, ja, ik moet ook even wennen. Hij, hij uh, uh, uh, uh, constateerde dat hij op straat anders werd aangekeken. Als hij bijvoorbeeld een vrouw de jas aangaf... dan werd hij heel vriendelijk bedankt. Terwijl die vroeger ook wel eens... vrouw de jas aangaf... maar dan werd ze, werd ze toen in die tijd... helemaal niet bedankt. Dus hij ze, ze zegt dat... of hij zegt dat ja. nu hij er ook uitziet als man... Ja. dat hij ook door de, door de omgeving... anders wordt ja, ja. benaderd. Maar... Maar dat valt hem natuurlijk nou op, ja. omdat hij het verschil kent. Ja, Hoe een vrouw en wij niet. Dat is toch Zo. een interessante positie, hè? Ja, ja, ja. O ja, wat ja. uh, oh ja, meer dingen: uh, dat, dat, dat, uh, dat hij nou uh, gewoon doorloopt en niet meer uit de weg gaat. Terwijl zij als vrouw een stapje opzij deed uh, als, hier, als iemand tegenkwam. Ja, ja. Nee, nu, nu niet meer, dan al bandjes, ze gewoon door. Ja, van <laughs> <Allemaal> die dingen. <laughs> ja, ja. ja, ja. En dan gaan de mensen gewoon voor hem opzij. Ja, ja, ja. ja, ja. Het <laughs> ja. lijkt me een moeilijk leven. Oh. Ja, ja. Mauritia, had jij iets uh, uh, meegenomen? Ja, zeker. Nou ja, ik, ik, ik vond het grappig. Om, ik, ik heb hier wel eens uh, vaker gezegd... Uh, we hebben het gehad over boeken die, uh, die uh, opnieuw gedrukt waren... of opnieuw uh, mm. vertaald, en, en oude boeken. En ik dacht, wat merkwaardig dat dat nu gebeurt. En uh, hier wordt dus in, uh, in het NRC... Uh, een nou, een verklaring gegeven of in ieder geval... het blijkt ook inderdaad zo te zijn... dat er op het ogenblik meer boeken heruitgegeven worden dan... Uh, of zelfs uh, boeken die nooit eerder vertaald waren... worden nu vertaald uit de jaren 40, 50, 60. En, uh, dus dat... dat uh, uh, mijn waarneming bleek bleef wel op, uh, op feiten te berusten. Nou, ik, heb het zo... hier, ik heb het hier wel eens gehad over... Uh, over uh, het lezen van nieuwe of oude boeken. Hè? En dat ja. ik in, in die, die, die top 96 van, uh, van uh, NRC ja. in 2007, waar ik uh, af en toe uh, verlekkerd naar, naar kijk, met het idee van beter een goed oud boek dan een slecht nieuw boek. Hè? Mm. En je hebt ze toen allemaal aangeschaft, heb je wel verteld. Hè? <laughs> ja, ja, ja. Ik heb er één bij me toe. Ik heb er één bij me. Want, want Oké, okay, maar goed. Ik vond het, het zo'n boek... leuk idee om en die oude nou, dingen. Ja, wat is nou een oud boek wat nu Oud is als voorbeeld? Nou, het boek Stoner, dat is Kleinberg in 65 of zo uitgegeven. Wat nu een krankzinnige oplage is. Ja, kende jij dat kent. al? Nee, ik ken nee. het helemaal niet. Ik had nog nooit van gehoord. Heet het Stoner? Stoner, ja. Tom Williams. Ja, door Oscar van Gelder uh, van Gelder uitgever, uitgeverij. Lebowski. Jij <lacht> weet hoe dat uitgesproken wordt. De, de W. Lebowski of Lebowski. Lebowski. Toch inderdaad, ja, ja. is zowel de V als de W well, een ja. F. Mm -hmm. ja, ja, dat dacht ik ook altijd. Maar in, in Engels, heb je hebt The Great Lebowski, of Lebowski als film. En daar spreken ze dus inderdaad als Lebowski-art. Maar ja, die Amerikanen weten zij veel. Bah, bah, nee, <laughs> mm. ah. Maar ik vond het wel grappig om te lezen dat die artgeverij... Eh, 2500 dollar heeft betaald voor de rechten op stoner. En nu zijn ze al met 12e truck bezig. Ja, zo. Nou, het is eindelijk ook weer eens een uitscheverij die rijk wordt, dat is ook leuk. Ja, ja, ja, ja Dat, betreft, ze, dat is wel heel goed Hebben kost, ze wel ja. nodig? Dus goedkopere dingen. Ja, goedkoper ja. Dan, nou, ja, het is wel uh, interessant. 50, 20 50, ja. Ja. Ja. ja. ja. ja, dat denk, is, die die is 4, 5, 60, 10.000 uh, 10 euro gekocht. Of niet jackel, nee, 30. Nee, dat was een flinke. Een duizie, ton? Een ton, ja zeker. Heb je een ton voor betaald? Ja, mooie spijkers, zeker. Ja, ja, ja, die had ben ik in de grote. Eén dag minder. Nee, nee. Het gehad, ja, ja, ja, want ik heb het ingebracht. Dus het is heel ja. erg als ik het zo fout heb. Ja, ik kan het me nog herinneren. Nee, ja. kan je, je ook niks Ik doen. was zo onder de indruk van het getal. dat ik Ja, dat, uh... dit moet ik onthouden. Ja. <laughs> ik krijg hem niet <laughs> maar uit. Oh ja, hier staat bij uh, een aantal herontdekkingen... Uh, speelt het Nederlands Letterfonds een rol. Dat heet het uh, SWOP-project... Uh, dus daar, daar, daar is dus klein blijkbaar een subsidiepot voor... Ja. om uh, met name niet vertaald, nog niet-vertaalde boeken, uh, oude boeken, uh, alsnog te vertalen. En uh, even kijken of daar nog een interessant voorbeeld van te vinden is. Ja, want wie niet... stuurt zo'n boek dan op? Wie ja, dat, dat is zo grappig. Hier, een mevrouw die daar de baas over is... Uh, Alexandra Koch, die zoals de titel van het artikel volgt het truffelvarken. Zij zegt: Ik ben een soort truffelvarken. Mm -hmm. Ik moet oh, op zoek naar de truffels. Werkt ze de, voor die uitgeverij? Ja, nee, ze werkt niet ze voor de ze uitgeverij. Zij ze fonds, voor dat fonds. Uh, oh, ze snuffelt voor dat fonds? Ja. Mm -hmm. oh, ja dat is, uh, en dan moet je dus uh, een enorme. Ja, ja. Oh, zij is dus de truffelvarken. Ja, ja, ja, zij is ja. de truffelvarken. <laughs> Ja, vond ik uh, wel leuk ja, ze gevonden. zij snuffelt. Ja, ja. ja. Ze ze leuk. ja dat lijkt me wel. Snuffelt? Ja, je ja, ja, moet natuurlijk een enorme leuk. kennis ja. hebben en heel veel aardgevers kennen, heel veel schrijvers kennen, heel veel connecties hebben in ja. alle mogelijke landen. En het is misselijk hoeveel zij er tegenkomt die ze, die ze moet wegleggen die niet oh. deugen, hè? want je moet natuurlijk een hoop lezen voordat je, voordat je het goede ja, gevonden ja. hebt. Oh, zeker. Ja, ja, als je dan wat zelf moet ja, lezen. Ik. Nou, ik heb wel begrepen dat geloof dat ik geloof dat fonds overigens alleen maar voor zes, land, zes Europese landen geldt, met name Oost-Europese landen. Nou, dus dat is dan uh, ja, maar goed, dat zal weten. En dan gaat het zaak over uh, boeken die in de landen zelf. Uh, een groot succes zijn geweest. Oh zo. Oh, uh, en die, ja, die niet meer. vertaald zijn om alle mogelijke redenen... omdat uh, wij er nog niet aan toe waren... of te dik was, omdat ze mm. geen goede vertalers konden vinden. Oh, en dat, soort. Is, dat is de insteek, dus. Ja, ja. ja, ja dat is begrijpelijk. Ja, nou, maakt nee, het nee, dan, dan wordt het so maakt het so ja. iets makkelijker. Het <laughs> is so een selectie iets makkelijker. Het zijn niet eh. allemaal ja. miskende meesterwerken... Nee. maar in het land van uitgaven was het een groot succes. Ja, precies. Want hier wordt er iemand genoemd... die de, de, de, een soort Dickens was in ja nou, ik kan ze gewoon ja, dit is vinden. die vinden. Maar die een Marij, bijvoorbeeld, over. hè? Ja. ja. Dat Dan was ook zo'n vondst, hè? Dat was ook zo'n vondst, hè? Ja, ja. Nou hoor je er eigenlijk nooit meer nee. wat van, van. die? Hans en Kelson die... was zo'n ontdekking. Ja, Rij. Uh, Hans Valada. Valada is ja. ook zo'n ja, ja. zo ontdekking. En, en die ja. binnenwat Groe, dat was ook zo'n uh, zo uh, toevallige vondst. Ja. Zout op je huid? Zout op je huid? Oh, ja. Binwad Groe. Ja, maar die was gewoon... Dat, die is gewoon uitgegeven in de tijd dat ze schreef. Nee, pas nee, veel later vertaald, was dan ook een oud boek. Oh, ik meen het. Ja hoor. Oh, dat, was ook dat, een oud boek, Dat, dat, dat, ook, uh, nee, dat nee, heb ja, ik al uh, ongeveer 40 jaar in mijn boekenkast staan. Ja, nou. nou en nee, volgens nee, mij leeftijd nog steeds. Niet zijn. <laughs> ja, ik was er snel bij. Maar, uh, oh ja, hier staat een zeker meneer Prus, die komt uit. Uh, even kijken. Uh, uit Polen. En die... Uh, de, dat is de Dickens van Centraal-Europa. Oh ja, ah. En die wordt in, 19... of in ja. 2014 uitgegeven. Daar wordt werk van hem hmm. uitgegeven. Nou, dus daar sorry. kunnen we ons op verheugen. Dan gaan we daarvoor zitten. Uit Polen. Gelukkig hebben we dan Alsof we wat, wat, uh, wat, wat, wat schaars in de literatuur ja. zitten. Ja, ja, ja, ja we we precies. Te kort He? Of we wat tekort hebben. Een boek nou ja. ja, ja. ja. ja. <laughs> en wat heb jij nog te vertellen? Nou, wat heb ik nog te vertellen? Ik... Vond uh, bij, bij trouw, dit boekje gratis trouw uh, heeft uh, Judith Hersberg en nog negen andere gedichten in een cassette uh, aangeboden. Zoals ze dat met de filosofieboeken gedaan hebben. Doet trouw dat nou, nou met, de, met, met een aantal dichters. Judith Hersberg lees ik in de inleiding uh, Schrijft 50 jaar. Is al 50 jaar aan het dichten. Okay. Um, nou, ik uh, dacht een paar gedichten voor te lezen op de plaats waar, waar Willem en Wil uh, zitten. En, en uh, dat zijn hele aardige gedichten, kan ik alvast voorspellen. Laat ik het even bij. Dus dat ga jij doen ja, als als Fans, ja. Oké. Okay. Ik heb ook nog een oud nieuwtje. Nou, dat is leuk. Ja, dat is wel heel leuk. Ook weer zo, n, zo, n, zo, n, zo n, iets wat weer heropleeft. Wat de afgelopen twee jaar weer, weer enorm uh, in de picture is gekomen is waar ik het overigens ook wel eens eerder over heb gehad... de essays van Michel de Montagne. Ja, daar heb jij het over gehad. Verleden. Er is toen in 2011 namelijk... Is, zijn er twee boeken over hem uh, uh, geschreven. De ene is van Sarah Bakewell... en dat is How to Live... or A Life of Montagne... in One Question and Twenty Answers. Ja. Hmm. En dat is in het Nederlands ja, vertaald ja, het ook. In Nederlands, dus dat is vorig jaar in het Nederlands vertaald. En dan het andere van Soul Frampton. Dat is ook in het Nederlands vertaald. En dat is eh, als ik met mijn kat speel... hoe weet ik dan of de kat niet met mij aan het spelen is. Ja. Nou, en dat is ook... Maar, maar eh, hoe kom ik daar nou weer aan? Het laatste, dus januari-februari-nummer van... Het tijdschrift Filosofie, dat is een tijdschrift wat zes keer per jaar uitkomt, uh, dat gaat ook over Montagne. Ik dacht, hé, hey, die doen dus ook al mee. En toen liep ik nog tegen een ander boekje aan en dat was uh, een, uh, een boekje waarin de spreuken van Montagne verzameld zijn, okay. die... Montagne zou ik zeggen. Ik ja. zou ook niet Montagne zeggen. Nee, je blijft Montagne zeggen. Ja, Hou je dat, je? dat doen de Fransen ook. <laughs> het? En ze, ze, ik blijven, ik ze blijven AI schrijven en, en, en Montagne zeggen. zeggen. Ja, Hou ja. je waar op he? he? het Frans? Ik heb het daar zelfs nagevraagd, omdat ik het bij zijn kasteel... Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus jullie zullen het met Montagne voor, moeten voorbeelden doen. ...voorbeelden van dat ik de plaatselijke uitspraak volgde. En dat ik een stad verderop werd uitgelachen met die uitspraak. En zei ja, dat is patois. Waarom, waarom spreek je hier eigenlijk uh, plat, uh, waarom doe je het niet gewoon op een fatsoenlijk Frans dus, dus daar ja. ben ik voorzichtig ook, mee hoe dan maar... ook zeggen jullie maar Montaigne dan dus zal ik Montaigne blijven ja. zeggen ja. maar die had die bewoonde had, uh, dus een kasteel van zijn, uh, van zijn vader uh, geërfd en, uh, uh, en daar had hij een toren en in die toren was beneden een kapel en dan was er op de eerste verdieping een kamer en een slaapkamer en op de tweede verdieping was zijn ...studeerkamer... Zijn, ...zijn bibliotheek... ...en dat was een ronde kamer... ...met een diameter van 8 meter ongeveer... ...en dat had hele zware balken... ...een, een balkenplafond... En, ...en op die balken... ...heeft hij allerlei... ...spreuken... ...oude Latijnse en Griekse spreuken laten... ...graveren... ...dus die, die, die kun je nu nog zien als je daar gaat kijken... Er staan spreuken... ...die hij, die hij belangrijk vond... ...en die spreuken, die zijn nu in een boekje gewoon verzameld. Dat vond ik leuk. Ja, dat lijkt me ook leuk. Hè? Zit er geen één kwart in. Ik ben klein klein ik ben bij? Ik ben daar ook, ook, ook geweest. Ja, dat... Daar is, nou, hij... Het zijn, het, dit zijn eigenlijk geen spreuken van hemzelf, maar het zijn allemaal citaten ja, die, die, die hij van anderen. haalt. Nou, maar bijvoorbeeld... Nou, bijvoorbeeld van, nou, van Epictetus. Uh, dat is natuurlijk een hele bekende. Uh, dat mensen... Uh, uh, ja, niet de dingen kwellen de mens... ...maar meningen over de dingen mm. kwellen de mens. Mm. Huh? Nou, sorry. Maar wat ik, wat ik eigenlijk leuk vond, dat was... ...naar aanleiding hiervan... Uh, hij, heeft, uh, ...hij heeft dus meer dan 100 essays geschreven... ...dat is een boek van, uh, van, dat is ook mooi uitgegeven... ...van iets van 1300 bladzijden of zo hoef je niet ineens uit te lezen, want het zijn een, een, de, al die AC's zijn dus maar iets van, van 13 pagina's of zo. Maar het leuke is, uh, en dat, dat, zou die, dat zou nu nog geschreven kunnen zijn, een heel kort stukje, het voorwoord van Montaigne zelf. Nee, nou, nee maar je moeten... Montaigne. Oh, ik pas me zo makkelijk aan. Nee, niet doen, niet doen, niet doen. Pas me ja, zo makkelijk aan. Elfo, Goed, aan de lezer. Dit boek, lezer, is er een te goedig trouw. Het waarschuwt u meteen al dat ik er slechte, slechts persoonlijke en privé doeleinden mee heb nagestreefd. Ik heb het net zo min om u te dienen als voor mijn eigen roem geschreven. Daartoe zijn mijn krachten niet toereikend. Het is slechts bestemd voor mijn vrienden en verwanten als ik hun ben ontvallen. En dat zal weldra wel het geval zijn dan kunnen zij er iets van mijn aard en mijn stemmingen in terugvinden... en al dus de herinnering aan mij levend houden. Moet je je voorstellen, daarna door miljoenen mensen gelezen. Maar ja, dat was dus eigenlijk maar alleen maar voor zijn vrienden. Als het mij te doen was geweest om bijval van de wereld te krijgen... dan zou ik mij mooier en meer bestudeerd hebben voorgedaan. Ik wil dat men mij ziet in mijn eenvoud. Gewoon zoals ik ben, ongedwongen en zonder opsmuk. Want ik portret portretteer mezelf... Dat was dus voor die, de, voor die tijd heel, uh, heel uniek. Hè? Dan gaat hij verder. Hier zullen zowel mijn gebreken als mijn natuurlijke gedaante ...onverbloemd worden weergegeven... ...voor zover het fatsoen mij dit toestaat. Als ik onder een van die volken had geleefd... Waar, ...waarvan het heet dat zij nog de gelukzalige vrijheid... ...van de oorspronkelijke natuur werd te genieten... ...weet dan dat ik mij volgaren een spiernaakt had laten zien... ...ten voeten uit... Dus, lezer, ik ben zelf de stof van mijn boek. U zou wel gek zijn uw tijd te verdoen met een zo frivol boek en ijdel onderwerp. Vaarwel, dus. Montagne, ja. 1580. Ja, ja. Nou, Dat leuk, hè? Dat zou nu geschreven nu kunnen Mont zijn. Ja, dit is zeggen. echt. Dit is, dit is, en ook, ik heb het van, vanmiddag nog even doorzitten lezen. Het is zo leuk, hè? Zoals die, ik had een aantal dingen aangeschreven. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld zegt hij. Als ik ziek ben, ga ik niet naar de dokter. Want dan gaan ze de baas over me spelen. En dat soort uitspraken. Mm. He, alle, ook allerlei uitspraken waarvan we nu denken. Van, nou, deze eeuw bedacht of zo. Het zijn een heleboel van die, ja. van die oude dingen die, die hij gewoon allemaal oprakelt. He. Leuk. Is echt heel leuk. Dan gaan we nu naar het nieuws En dan gaan we verder met jouw rest van jouw stafel. Dan gaan we naar Spinvis. Die zingt. Hé, hey, ik heb geen probleem. Maar het begint met ik ga zwemmen.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 wil alleen maar zwemmen. Hé, hey, hey. de stad houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit, ze zuivert als een bruid. Ik hoor haar zingen, halleluja, halleluja, zingt ze heen.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 Ja, nu uw literatuur. We gaan <laughs> verder met Frans, met zijn stapelboeken. Oh, ik dacht dat jij uh, wou voorlezen. Oh, nou, uh, dat Ik dacht ook. dat, dat jij wel het doen. eind doen. Nee, wel, eind heb ik iets anders. heb ik een recensie. Hè? Oh. Uh, maar goed, ik wil nou. het uh, wel even doen. Die, uh, die, die uh, dingetjes van, van, uh, van Judith Hersberg. Uh, Dan zou ik uh, be willen beginnen met Geen Man... Wat ben ik blij dat ik geen man ben. Kijk, dat past Kijk, mooi bij ons haar... eerste gesprek. Ja. Ja. <laughs> op straat kwam ik een grijzaad tegen met wie ik lang geleden... heel dichtbij een lichte nacht een paar uur maar samen heb gelegen. Wat leek de dochter die hem begeleidde op mij van toen? Alleen haar tanden waren anders, maar ogen, haar, precies de mijne... Hoe ze haar arm stak door de zijne als om hem te beschermen tegen herinnering aan mij of tegen de mijne. Wat was ik blij dat ik geen man was. En waarom was ze nou blij dat ze ja, een man ik, was? Ja, dat moet ik nog eens lezen, of, uh, Voel jij het? Voor, voordat ik hem in de gaten heb. Over uh, verliefdheid, uh, misschien uh, dit, uh, dit gedicht, Station. Waarom staat hij er niet te popelen? Hij popelt niet, hij staat er niet. Terwijl de anderen omhelst, verrukt en weerzien worden platgedrukt. Zij wacht. Kort. Lang. Nee, kort. Toch lang. Dan is hij er. In auto opent de kofferbak. Hallo, ze rijden. Dat niet popelen blijft bij een zwijgend mijmeren. Te kort aan popelen betreuren is net zo zinloos als over popeloosheid te gaan zeuren. Mm. <laughs> dat is toch wel erg goed, hè? Ja. Uh, te kort aan popelen mannen, betreuren. Zou het, iets, zou het iets voor mannen zijn? Is net zo zinloos als over popeloosheid te <laughs> gaan zeuren. Brieven, brieven, kort gedichtje. Wij wisten niet toen wij nog lange brieven schreven op papier, dat wij de laatste waren die nog op die manier van elkaar hielden met langzaam overdachte woorden die we meenden. Ja. Nou, dat vind ik wel mooi. Maar ik heb, thuis, ik heb thuis een hele doos liefdesbrieven nog van, van, van ja. vroeger, weet je wel. En nou, nou is mijn dochter haar huis aan het opruimen. En we zeiden, ja, we moeten ook dingen bewaren, zo oude liefdesbrieven. Zo. Die hebben helemaal geen liefdesbrieven meer. Nee, hebben ze niet. Wel, nee, dat gaat allemaal, Zie je. Ja, ja. allemaal, de de gaat allemaal met de mail. Hè. Ja. Liefde gaat per mail, tegenwoordig. Dan heeft ze een gedicht okay. dat heet Hier Namaals. Als ik, nadat ik dood ben, nog ergens rond mag dolen... laat het dan op de markt zijn, in geur en kleur. En mag die markt dan open zijn onder de blote hemel? En mag ik dan als vroeger met mijn moeder... zo'n puntzak gloeiend hete friet... met veel zout uit zo'n gebutste strooibus met haar delen? Nee. We gaan zo uh, naar Frans. Ja, een paar klaagliedjes... Um, um. Zij heeft liefdesliedjes en ze heeft klaagliedjes De inleider die merkt de op dat het, dat het allemaal uh, verkleinwoorden zijn die ze graag gebruikt je leuker. Um, nee, ik zeg niet leuk, oh, Klaagliedje 6 Een huis hoort te zingen, maar ons huis zwijgt De ramen hangen scheef in de gerimpelde kozijnen Ze zijn beslagen, Eén veeg en je ziet weer even Wat zien had kunnen zijn De deuren klemmen Kieren. de klink is al gesmolten of vereist. En als ik in of uit ga, klaagt, kreunt het hout zoals een vastgebonden dier dat nouten niet meer uithoudt. Klaagliedje. Nog eentje? Nog eentje. Klaaglied 16. Van nood een deugd maken. Wie kan zoiets verzinnen? En geloof in God. Wel honderd goden strijden bij mij binnen. Ook tien geboden zijn lang niet genoeg. Mijn honderd goden hebben elk weer minstens tien geboden. Een duizend duizelt het en kraakt bij elke voetstap die ik nog op mijn puinhoop zet. Zijn dat geen goede gedichten? Ja, ik hou wel leuk. van Judith. Dat is heel goed. Ah, ah, ja. ja. ja. ik, maar ik moet zeggen dat jij ze ook mooi voorleest. Vind je wel? Ja, want ik heb ze zelf gelezen en toen vond ik ze niet zo mooi als nou... Heb je ze gelezen? Ja. Oh, ja. Daar heb ik altijd dat, is, dat moet je horen eigenlijk geen ah, gedicht ik wel ja. zijn niet nee. ik kan het nee. niet lezen ja ik kan het niet zo gaan. Ja, anders dan gaat de, de betekenis uh, dat ja precies ik moet het echt uh, hmm. zwart wit zien ja, om het te ja. begrijpen over de argument. Of maar dat vond, echt, wat heb jij in de pap te brokken met John Perry ja ik heb een, een paar boekjes met een verhaaltje erbij uh, ik heb hier een boekje gevonden dat, dat, dat uh, het hangt ook een beetje eh, van de tussen de filosofie en de literatuur en waarom. John Perry is een professor in de filosofie in Californië. En die heeft in 2011 de Ig Nobelprijs gekregen voor literatuur. Ig Nobel? De Ig Nobelprijs. <laughs> hè? Die, je, je weet wat dat is? Ig Nobel? Nee, Ig. Het staat Ig en dan Enkel. Nobelprijs. Het is dus de Ig Nobelprijs. Hè? Dat is eigenlijk, ja, dat, dat, staat, dat staat, natuurlijk eigenlijk voor voor flauwekul en ja. om te lachen. Yes, yes, yes, ja. dat is, want, want ignobel is eerloos of gemeen of ja, laaghartig, ja. onwaardig, onedel en zo. Maar ja, ja, er is dus in, ik geloof in de jaren negentig op een gegeven moment. ...wordt er één week voordat de Nobelprijs wordt uitgereikt... ...de Nobelprijzen in, in, in Oslo en, en uh, Stockholm... Ja. ...is in Amerika wordt dan de Ig Nobelprijs oh. uitgereikt. En ja. dat zijn dan prijzen voor onderzoeken of prestaties... ...die om te, een beetje om te lachen zijn en, en een beetje flauwekul... ...maar toch van betekenis, die je toch aan het denken zetten. Maar zo is, ik kan een voorbeeld noemen, zo is bijvoorbeeld uh, bij, de, uh, bij de biologie... Uh, is ooit een Ig Nobelprijs uitgereikt uh, aan een Nederlands uh, stel. Ja. Wat had gevonden dat, uh, dat de malaria mug uh, uh, net zo dol was op tenenkaas als op Limburgse kaas. Ja, dan zeg je wel, wat een nou voor flauwekul of zo. Uh, dat is natuurlijk grappig, dat verhaal. Maar ze hebben, het, ze hebben het serieus onderzocht. Maar het kan ook van betekenis zijn. Want dat betekent, als je naar de tropen gaat, moet je wel je voeten goed wassen. Als je, want. want als je nou ergens weetvoeten hebt, dan trek je malaria-muggen aan. Ja, ja, ja. Nou, dat, dat, soort, dat soort dingen. Uh, er is bijvoorbeeld Frans de Waal, bekende uh, apenkenner... Hè? die heeft ooit de Ig Nobelprijs gekregen... omdat hij ontdekt dat, dat chimpansees elkaar herkennen aan hun achterwerk. Wij herkennen mensen meer aan hun voorwerk... Hè? Uh, het gelaat, met name, maar bij Apen is dat dus achterwerk. Maar goed, uh, zo zijn er dus allerlei Ig-Nobelprijzen worden er uitgereikt voor, voor, voor uh, uh, geneeskunde, literatuur, biologie, natuurkunde enzovoort. En, uh, zoals bijvoorbeeld de natuurkundige die had die prijs gekregen, omdat hij een kikker kon laten zweven in een magnetisch veld. Nou, dat is op zich. <lacht> Ja, dan zeg je, wat moet je daar nou mee? Maar nou ja, dat, ja we, dat betekent dus wel dat wij een bepaalde magnetische waarde hebben in ons... die we niet moeten verwaarlozen. Want, als je, want je, kunt, je kunt ons lichaam dus gewoon laten zweven. Dat kun je met een, met, een, met een kikker doen, maar je kunt het ook met mensen doen natuurlijk. Maar goed, dat is dus die Ig Nobelprijs. Maar hij heeft dus die Ig Nobelprijs voor literatuur gewonnen in 2011... Uh, en dat was toen onder de titel The Art of Procrastination. Ken je dat woord? Ja. Nou, de, de neiging tot uitstellen is dat. Hè? En dat noemde hij dan in de subtitel... A Guide to Drodling, Lollygagging en Postponing. Dat zijn eigenlijk allemaal dezelfde woorden. Dat is dralen, treuzelen, niks doen, uitstellen, eh, traineren. Nou, en hij heeft, hij heeft dus een, een, een, een... Dat is nu vorig jaar vertaald... Dat heet in het Nederlands de kunst van het uitstellen. Waarom doelgericht niets doen tot betere resultaten leidt. En dat is heel leuk. Hij schrijft in dat boekje dus wat dat kan inhouden. Hè? en dan waarom er, al, er wordt vaak gezegd, waarom zou je uitstellen tot morgen wat je vandaag kunt doen ja. en hij zegt, waarom zou je vandaag doen wat je uit kunt stellen ja. tot morgen, ja. en sommige dingen kun je misschien beter uitstellen, want dan zijn ze een groot gedeelte is dan helemaal niet meer nodig ja. kijk, de meeste dingen die we doen zijn toch nutteloos dus, dus, dus je als je belastij, het een beetje als, ja, als je het een beetje uitstelt, ja. dan, dan, dan heb je het ook, weet je ook zeker dat je het niet voor niks gedaan hebt en als je hè? klaar bent, nou, kun je het ook en, beter uitstellen en, precies, nou en daar, daar <laughs> dus daar doe vandaag, zegt hij doe vandaag nooit een taak die morgen misschien verdwenen kan zijn nou, zo dus heeft, heeft hij dus een aantal, een aantal van die en het is wel om te lachen, nou, dat is voor de liefhebber natuurlijk, maar het is eigenlijk maar een grapje van hoe, hoe je. Uh, eigenlijk als filosoof heeft hij daar een heel verhaal van gemaakt. Ontzettend klesverhaal natuurlijk. Maar het is wel leuk. Het is een klein boekje. Het is leuk om te lezen. Maar ik, ik vond het ook zo grappig dat dat dus de uh, Ig Nobelprijs voor literatuur had gewonnen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het verhaaltje wat er aan hangt. Maar ik vond het een leuk boekje. Perry. Ja, John 1, Perry. 25. De kunst van het uitstellen. Nou, dan heb ik nog. Nee, dan heb ik nog een, een, een, een, een, een oude. Weet je wel. Uit mijn. Top 96 van de NRC en die had ik eigenlijk uh, uh, aan Ben willen laten, door Ben willen laten uh, recenseren. Maar dat voor zijn, Leidraden. dit zijn de namen geworden. Dat maar is het. het is een ander boek geworden. Ja. Maar dit is zo'n boek uit die reeks en dat vond ik wel, ik vond het wel grappig omdat dat Dat heb ik dus vorige maand uit de kast gepakt. Dat is van José Saramago, dat is een Nobelprijswinnaar. Uh, ...die, uh, dus geen echt Nobel... ...maar een echte Nobelprijswinnaar voor literatuur... ...en dit is Het Evangelie volgens Jezus Christus. En dat is... Uh, dat is uh, uh, ...ook zo'n boek... ...wat hoort in die serie van verboden boeken... ...op de een of andere manier verboden boeken. De, uh -huh. Er worden nu boeken uitgegeven... ...die ooit verboden zijn... Ja. ...om een of andere reden, ja. hè? om een religieuze ja, het het erin, reden... Ja. ...of politieke ja. reden, of wat dan ook. Nou, dit boek... Dat verscheen en dat, dat, dat zou dan op een... Europese literatuurlijst, literatuurprijskandidatenlijst komen. Maar de minister in Portugal, hij is een Portugees, die heeft hem daar, heeft dat verboden. Want hij vond dat Portugal in kwaad daglicht zou komen te staan als zo'n goddeloos boek een prijs zou winnen. Weet je wel? Hij zei, als dat een paar eeuwen geleden zou zijn geschreven, zou de schrijver... Op de brandstapel zijn gekomen. Maar dit is eigenlijk. Een, het beschrijft dus het leven van Christus. Het is ontzettend leuk om te lezen. Uh, ja, het verhaaltje kennen we eigenlijk voor het grootste gedeelte natuurlijk. Alleen uh, de andere delen zijn uh, wat eeuwen eerder geschreven. En uh, uh, wat, wat bij hem apart is, is dat Maria Magdalena een hele belangrijke rol. eigenlijk de belangrijkste vrouw in zijn nee. leven is, uh, die een hele belangrijke rol speelt. En de. ...de relatie tussen Jezus en God en de duivel... ...die worden hier ook op verrassende wijze het aan het licht. Het is een roman. Ja, ja, ja. Het is okay, gewoon het een roman. Uh, nee, het is gewoon een, een roman. Zeer. Maar het grappige, is, er zit een enorme vaart in. Uh, onder andere doordat hij speelt met de interpunctie op een originele manier. Hij heeft zinnen die soms anderhalve of twee of drie pagina's duren waar hij gewoon comma's, comma's zet zo af en toe, dan mag je even inademen. En dan begint hij gewoon met een hoofdletter of niet met een hoofdletter. En dat gaat met een comma door, weet je wel. En dan, als je dat aan het lezen bent, dan heb je ook het gevoel dat je niet hoeft te stoppen, want de zin houdt helemaal niet op. Hè? Ja. Het gaat maar eindeloos door. <laughs> dus lees leest lekker door. Nou ja. Het is dus heel, grappig, heel grappig dat, dat je dus <laughs> door de interpunctie uh, een, beetje een beetje opgejaagd wordt. Dat is leuk, het evangelie volgens Jezus Christus. Ja. Christus. Ja. Heb jij het gelezen? Voor de liefhebber. Nee. Nou. Ja, dat is dus wel... Maar dat, dat, dat hoort dus bij, het, bij oud goud, hè? Dat ja, ja. is oud, oud, oud goud. goud ja. Maar die namen? Nou, dan heb ik nog twee, twee andere boeken. Uh, dat is onder andere van Tommy Wieringa en van Paolo Giordano. En dat zijn alle twee boeken in het kader van mijn... Om, om tegen te spreken de stelling die ik ooit verkondigd heb... dat een schrijver eigenlijk maar één goed boek kan schrijven, hè? Ja, daarom nou, had je ze bij. Ja, en Tommy Wieringa... die heeft dus ooit geschreven... Joe, Joe Speedboat. Speedboat. En die komt nu met... Dit zijn de namen. En dat is een roman. En dat is werkelijk... Goed, hè? Die overtreft zo'n... Joe Speedboat en Cesarion en zo. Nou, dit is echt heel, echt heel goed. Uh, ik zal er over de inhoud niet zoveel vertellen. Het, zijn, het is eigenlijk een dubbel verhaal... wat uiteindelijk samenloopt en zo. Maar wat ik dit... Want dit heeft, in tegenstelling tot Saramago, dit bezorgt mij een geweldige vertraging, dit boek. Als je dit leest, dan word je rustig van. En dan lees je het nog eens een keer, zo'n bladzijde, en dan heb je helemaal niet zo'n behoefte om op te schieten... Terwijl je bij Joe Speedboot dan had je het idee van... oh ik wil weten hoe het afloopt, weet je wel. En dan lees je door en dan lees je door. Hier word je door vertraagd. Merkwaardig, hè? Nou, dan moeten we allemaal eens lezen. En dat is heel rustgevend vertragend. En toen op een gegeven moment dacht ik van... ...ben ik nou gek of zo, maar toen ben ik het opnieuw gaan lezen. En toen had ik precies dezelfde ervaring weer. Een enorme vertraging en spijt. Je krijgt, naarmate je verder gaat in het boek... ...eigenlijk steeds meer spijt dat het bijna afgelopen is. Het, zo, het had ja. wel door mogen gaan. Ja, je wel... Maar daar heb je en een dat, recensie over geschreven. En dat wel? is Tommy Wieringa. He? Heb ja. Daar ook. heb ik een recensie over geschreven ja, ja. voor Leidraad. En dat heb ik ook gedaan. En dat heeft. Ah. Dat, ik heb ah. mensen recensies oh. niet gelezen. Oh. Ik heb ben ben mensen recensie niet gelezen. Nee. Nee. Maar nee. was ja. je ook positief? Wat je? Ja, ik vind het fantastisch ook. Ja. Echt ja. heel goed, echt goed. Ja. Dit is het beste, het beste van het afgelopen jaar, vind ik, wat ik gelezen ja. heb. Tommy Wierenga, dit ja. zijn de namen. Echt heel Hij goed. Hij heeft zoveel ja. dingen in één... Ja. Ja. Kijken jullie ook naar zijn programma Grenzen? Ja, leuk is dat. Ja, leuk, grenzen, over ja. Grenzen. Ja. Ja. En dan het laatste wat ik heb, dat is Paolo Giordano. Dat is de schrijver van... De priemgetallen, De Eenzaamheid van de Primgetallen. Mm -hmm. Dat was toen zijn debuut. En daar is die... Ja, heeft, die heeft hij miljoenen heeft heeft miljoen, miljoen, uh, exemplaren van verkocht, wereldwijd en zo. Nou heeft hij uh, nou een nieuw boek en dat heet Het menselijk lichaam. En dat gaat over een, uh, over een uh, militair, een militaire arts, in die, een legerarts dus, die in, een Italiaanse legerarts die in Afghanistan uh, bij de Italiaanse troepen een tijdje heeft gediend en zo. En dat, uh, de, dat, dat gaat dus over een relatie tussen die, tussen die kerels en die, en, die, en, die, en die meiden ook. Uh, er zijn ook wat vrouwen, vrouwelijke militairen bij die dan weer een aparte rol spelen natuurlijk. En dan de relatie tussen die mensen en hun thuisfront. En dat zijn dus of vriendinnen of vrouwen of, uh, of exen of nou ja, en er gebeurt van alles in al die, in al die uh, relati relaties, dat wordt allemaal beschreven. Want die, die, en wat die mannen doen, op een gegeven moment krijgen ze, ja, krijgen ze natuurlijk toch een, een, een dramatische slag te leveren. Waar wat mensen doodgaan ook en zo. En, en wat dat dan allemaal weer voor consequenties heeft en zo. En dat, dat uh, geeft toch wel aanleiding tot uh, wat... Uh, filosofische bedenkingen, die uh, psychologisch en psychologische mijmeringen die, uh, die je krijgt met dat boek, maar, uh, dus jij kwam maar het is wel ja, ik de vond kon het wel, je Ik vond het wel heel erg de moeite waard Ja, ja mooi boek. Ja, ja. ja. Dat is iets minder. Uh, nummertje 1 is Tommy Wieringa hoor. Maar ja, het, het, had, het, het had niet zo ge, geweldig... Ja, nou wisselend. Ja, een beetje, ja. twijfelachtige beetje twijfelachtige recensie. Een beetje twijfelachtige ja. recensie. Maar, maar ja, ik, ik vind het toch wel leuk. Ja, mm -hmm. ja ik vond het wel leuk. Ik, vond niet, uh, ik heb er geen spijt, geen hij een, ik een heb er geen spijt van. Hij een en uh, hij kon ook niet verder. Na zijn eenzaamheid van de van, Ja, wat daar nou achter zit, dat is, dat is natuurlijk... Uh, ik denk toch dat hij in zijn jeugd problemen heeft gehad met, met zijn zus en zijn vader en zijn moeder. En, eh, want dat, dat speelt beetje, in de Primgetallen ook. Hè? Ja, en ja. en dat hier dat heeft hij is. ook zo'n zo rare relatie met zijn zus. En ook van die ouders die, die doodgaan, terwijl dat eigenlijk nog niet had gemoeten, en oh. zo. En, eh, uh, ik, ik denk dat hij toch, als je die foto van hem ziet, is wel een mooie jongen hè, maar ja. een beetje een topper. Hè? Ja, zeker. Ja, hij, op een ja, het is echt tobberig Het is echt tobberig, ja. Maar, de, maar het is ook een beetje... Die, alle twee die boeken zijn ook een beetje tobberig, maar ik hou er wel van. Ik een een heb een beetje van huilen en zo. Op zondagochtend? Ja. Ik heb hem gezien in een interview. Hem, hem? Ja. Oh, dat, ja. dat, dat kan en, hij is, ja. ja, het is, het is, en Het is gewoon een verlegen jongen eigenlijk. Het is een verlegen jongen. Die overrompeld werd door het succes dat hij had. Ze hadden echt veel tijd nodig om... Een stukje muziek? Ja. Kan ook, hè? Ja, dat kan en dat heet, dat is de muziek van Theo Nijland, De Pijn is Weg. De pijn is weg, zomaar verdwenen, verdwenen, verdwenen, verdwenen. Ja, geen uh, muziek. Ik, uh, het lukt niet. Ik ga met de recensie beginnen. <coughs> Ronald Giphart, De Waken. Uitgeverij Podium, Amsterdam 2012. De Waken is een bundel van drie verhalen... die alle drie vanuit een verrassend perspectief geschreven zijn. In De Waken is het perspectief een dode man. Het begint zo. Citaat. Vraag aan een man die uitglijdt op een berghelling hoe het met hem gaat... De wereld tolt, de aarde nadert, de ademhaling stokt. In zijn vlucht kijkt hij de vraagsteller aan. Vlak voordat hij de grond raakt, antwoordt hij met opgetogen verbazing. Nou, tot nu toe gaat alles goed. Die man ben ik. Einde citaat. Al dus de doden, want de man overleeft de val van de berghelling in het ravijn niet. Hoe kan dit nog een verhaal worden? Wel, de man wordt naar Nederland vervoerd en aan de vooravond van zijn crematie besluiten zijn vrienden en vriendinnen om de nacht bij hem te vaken. Ze nemen drank en broodjes mee, ze vertellen ombuur dierbare herinneringen aan de overleden vriend. Het sentiment is herkenbaar. Je zou wel eens willen weten wat ze over je vertellen na je dood. Je zult het per definitie niet weten. Behalve als je dit thema in handen geeft van Giphard, een schrijver met een uitbundige fantasie en een groot inlevingsvermogen. Alles wat die nacht verteld wordt, wordt opgevangen door de dode man. Daarnaast neemt hij ook nog allerlei interessante interacties waar. Tussen de bedrijven door volgen we zijn gedachtengangen, zijn herinneringen... en zo krijgen we in kort bestek een compleet beeld. Hoogst interessant en amusant. Het perspectief van de dode man houdt stand zolang zijn lijf intact is. Het houdt op als de vlammen in het crematorium hun prooi opeisen. Ik zal ook het slot citeren, want het lijkt me wel interessant om te weten hoe dat zal zijn. Gezien het feit dat cremeren meer voor de hand ligt dan begraven, ooit zo dagen. Citaat. Daar ga je, maat, zei een mannenstem. In een aanpalende kamer wordt mijn kist door twee mannen gesloten. Ik hoor alleen het schroeven van de houten pluggen. Er is wat gestommel, als een treinstel dat over een wissel rijdt. Ik voel dat ik in de grote oven kom. Een donderend geknetter vult de ruimte. Ik hoor het ontvlammende gas suizen. Zoals ik de afgelopen tijd geen kou voelde, zo voel ik in mijn huidige situatie ook geen hitte. Al snel wakkert de brand op een paar plekken door mijn kist. Rook overal. Het vuur blaast aan. Grote lichtblauwe vlammen verlichten de oven. Het hout van mijn laatste rustplaats gloeit oranje op. Ik kijk het vuur recht in de ogen. Precies zoals Kierkegaard het de wereld probeerde te leren. De vlammen bereiken mijn lichaam. De vlammen bereiken de tatoeage op mijn borst. Vraag aan een man die wacht op het vuur hoe het met hem gaat. De wereld vibreert. Verzengende luchten stromen door de oven. Een einde nadert. De gedachtenstroom stokt. In de kolkende vlammen kijkt de man de vraagsteller aan. Vlak voordat hij definitief wordt verzwolgen, antwoordt de man met opgetogen verbazing... Tot nu toe gaat alles... Einde citaat. Een subliem verhaal. Subliem verhaal. Het tweede verhaal is geschreven vanuit het perspectief van een jonge jongen in coma. Het begint zo, citaat. Zo lig ik erbij. Op drie plaatsen in mijn lichaam ben ik aangesnoerd. Er komt een slang uit mijn neus. Op mijn linkerhand zit een pleister met een infuusdraad. Een plastic zak waar vocht uitruppelt hangt aan een soort kapstok naast mijn bed. Aan de binnenkant van mijn elleboog heeft een arts een soort knop bevestigd. Er zit een buis in mijn piemel, hoe idioot is dat? En een afvoerpijp in mijn kont. Drie verschillende apparaten bliepen zo nu en dan. Maar verder gaat alles goed hoor mama. Einde citaat, bladzijde 55 staat dat. Mooie mama's heet dit verhaal, waarin de mama's niet van hun gunstige kant, gunstige kant geschetst worden... vanuit het comateuze perspectief van deze jongen. Hij vertelt hoe het zo gekomen is. Hij blijkt een keen observator te zijn van het gedrag van zijn moeder... en de andere moeders rond het schoolplein. Daarnaast komt er ook bezoek, in de eerste plaats natuurlijk. De moeder, de vader, de grootouders, broers, zusjes, schoolgenootjes. Amusante beschrijving van het gedrag rond het ziekbed... Allemaal gezien door Koos. De laatste zin uit dit verhaal. Citaat. In het midden van de kliek staat mijn moeder, mijn mooie mama, die haar zorgen zowaar even lijkt te zijn vergeten. Als ze doorheeft dat ik naar haar kijk, zie ik een fonkeling in haar ogen. Einde citaat. Het derde verhaal heet Hartstocht. Het begint zo. Citaat. Ik ben het hart van Raisha Singh Tanwar. Het hart... Meteen roep je, dat is onzin. Ik kan een gevoel van meewaarigheid niet onderdrukken, als ik denk aan alle kritische geesten die me al na één zin wegzetten als van fantast of gestoorde. Luister, God bleek niet de schepper van het universum, de wereld niet plat, de aarde niet het centrum van het zonnestelsel en de mens niet het einde van de evolutie. Voeg daaraan toe, het brein is niet de bron van kennis en intelligentie. Einde citaat. Wat een begin. Hier wordt een loopje genomen met de neurologische hype volgens welke de mens geïdentificeerd moet worden met het brein. Aristoteles wist al, het is het hart, stupid. En in dit verhaal geeft het hart hem gelijk. Het hart van Al Singh Tanwar. Je voelt meteen, daar is iets mee aan de hand. Het hart vertelt de geschiedenis van Raisa Singh Tanwar, een beeldschone Indiaanse jonge vrouw met, een, met ontzettend lange benen, die op 18-jarige leeftijd naar Londen gaat om te studeren aan de universiteit. Die schoonheid wordt uiteraard opgemerkt en Raisa Singh Tanwar, CQ het hart van, leert de liefde kennen. Prachtige seks zijn dus veel beter dan 50-20 grijs. Maar om een lang verhaal kort te houden. De mooie Raisa verongelukt als ze voor even terug moet naar New Delhi als haar vader overleden is. In het ziekenhuis wordt ze gereduceerd tot leverancier van bruikbare onderdelen. Als laatste onderdeel wordt het hart eruit gehaald en getransplanteerd in het lichaam van Jim Bakermans, een 50-jarige Nederlandse politicus die in New Delhi ligt te wachten op een beschikbaar hart. Het hart van de jonge meid zit nu in het lijf van een middelbare man die opeens weer veel zin in seks krijgt. Lange tijd was hij daar te ziek voor. Ook hier geef ik de laatste zinnen van het prachtige verhaal. Citaat. Ik heb Marianne en Jim naar deze kleine binnenplaats en dit beeld van Sahalapandjika geleid ter nagedachtenis aan mijn mooie, lieve Raisa, die nooit uit mijn hartgeheugen zal verdwijnen. Haar leven heeft mij blijvend gevormd en ik hoop dat ze, waar ze nu mag zijn, zal accepteren wat ik voor mezelf niet meer kan of wil ontkennen. Ik ben het hart van Jim Arend Bakermans. En dat zal hij weten ook. Einde citaat. Prachtige bundel, prachtige verhalen. Ik had niet in de gaten dat Ronald Giphart zo'n goede schrijver is geworden. Ja. ja, dat ja. is fijn voor hem. Een ja, jaar geleden met een boek, dat er, ja het is al een, weer een tijd geleden ja. dat ik iets... Ja. Ik heb Gip had hij, daar ja. is hij mee begonnen met Gip. Hè? Met, uh... Ja, of met de dood van zijn moeder. Toen. Nou ja, ja, dat is, met is met eigenlijk duizend. het boek. Ja, ik denk dat dat het boek is waarin opeens uh, iedereen zei van... Hé, hey, hij kan echt schrijven. Ja. Maar dat, dat zijn dus drie korte verhalen gebundeld. Maar uh, ja, zeer de, zeer de moeite waard. Met, met zeer veel genoegen gelezen. Hm. Nou, dat zeg je ook niet bij iedere en, en ja, dat perspectief he, van een dode he, en van, van iemand die in coma ligt. Uh... Zo'n heel grappig uitgangspunt. Uh, uh, uh, <laughs> ja, en, en, en van dat hart. Dra dat, dramatisch dat, dit, uitgangspunt, maar hij maakt ja. er dus iets leuks van. Ja, ja hij maakt daar iets leuks van. Ja. Overigens, uh, we hebben nog een minuutje. Uh, kennen jullie Joke Hermsen als romanschrijver? Ja, Joke Herms heeft ja, ja, ja. geschreven Stil de Tijd. Dat is een niet onaardig boek filosofische beschouwingen over de tijd. Hoe je, hoe je de tijd uh, allemaal kunt, kunt beleven. Maar ik had uh, nooit, nooit een roman van haar gelezen. Maar dan heeft ze onlangs een roman uitgegeven: Blindgangers. En dat is uh, verdraaid een, een, een, een goede. Oh. En dan nou, nou zie ik in, in haar lijstje dat ze wel meer romans heeft uitgegeven. Uh, alleen heb ik, heb ik er nooit van gehoord. Van, van Joke Hermsen. En naam ken ik wel. Ja, Jawel, maar wel. Uh, als, als romanschrijver... Niet als romanschrijver. Uh, nee. uh, ...wordt ze... Nee, nee. ...eigenlijk nee. niet opgemerkt, zou ik nee. haar zeggen. Tenzij jullie haar kennen. Nee, ik had niet... Nee. Je zou je eigenlijk heel goed kunnen beperken dat de Nederlandse literatuur... Een mens heeft zeg maar een, een, een, een, kan toch maar een x-aantal boeken lezen hè? in zijn leven. Ja, en jij, er worden zulke goede boeken tegenwoordig geschreven Nederlanders, vind ik. Als je inderdaad zo'n uh, Tommy Wiering gaat... Ja, ik kan het ook niet laten om andere boeken te lezen. Ja. Maar ik heb een heel, heel lang heb ik helemaal geen Nederlands gelezen. Zoveel, zoveel goede Nederlandse boeken worden er toch niet geschreven? Het is niet zo dat wij allerlei vertalingen moeten lezen... Van, uh, ...moeten lezen. Ja. Ja. Om iets goeds te kunnen moeten, vinden. Moeten, nee, lezen. dat geloof ik ja, ja. niet. Nee, dat ja. me, nee, ik serieus. Want ik heb het er vorige keer over gehad. Hè. Zelfs die, die, die boeken, die, die Librus en Aco literatuurprijs. Nou, ik snap er helemaal niks nee. van dat die de nee, prijzen nee, nee, krijgen. Nee. Ja. Wil jij dan? Nee. Ik snap er niks van. Nee, dat, die, ja, dat zijn de prijswinnaars, bene. Ja. Nee. Nou, die vond ik niet om te pruimen. Nee. Echt niet hoor. Ja, nee, maar goed. Je hebt die Belgen die, die, die fantastische boeken kunnen schrijven... Uh, waarom doen ze het dan niet? Ik uh, wel. Tom Lenoir, Lano heeft mooie boeken geschreven. Lenoir. Lenoir, ja. Hij heeft zelf gezegd, die Lenoir heeft hij goed onthouden. Ja. Ah, Net zoals ja. Helene de Dat vragen. kunnen wij niet onthouden. Ja. Goed, wij uh, zijn <laughs> aan het eind van het uh, Uur Literatuur. Frans, uh, bedankt voor uh, je komst. Uh, de van um, vanzelfsprekend en, en Stefan. Uh, dit was het Uur Literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.